7 uur. Dit is Radio 1 Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u meer over de onderhandelingen... tussen kabinet en overgebleven oppositiepartijen. En natuurlijk over het nieuws van vanochtend. Het opstappen van Henk Krol bij 50+. Hoort u al meer over in het NOS-journaal. Hier is Dorold Megens. Henk Krol stopt als partijleider van 50PLUS. Zo heeft hij bekendgemaakt in een mail die naar verschillende media is gestuurd. Krol heeft zijn besluit genomen na de publicatie in de Volkskrant vanmorgen. Daarin staat dat Krol als directeur van de G-krant... heeft verzuimd pensioenpremies te betalen voor zijn personeel. Dat gebeurde van 2004 tot en met 2007 en in 2009. Medewerkers hebben daardoor een pensioen gehad over die periode. Eerste Kamerlid en medeoprichter van 50PLUS, Jan Nagel. Henk heeft gemeen dat op grond van die publicatie... waar hij overigens nog wel enkele argumenten ter verdediging heeft... maar dat hij toch uh, als politiek leider daaruit de consequentie moest trekken. En uh, dat is triest voor hem en natuurlijk ook triest voor de partij. In de buurt van Capitol Hill in de Amerikaanse hoofdstad Washington... is een vrouw bij een achtervolging gedood door de politie. De 34-jarige vrouw werd bij een van de buitenste controleposten... bij het Capitool tegengehouden door beveiligingsmensen... Dan ging ze er vandoor met in haar auto ook een dochter van een jaar oud. De bestuurster werd uiteindelijk klemgereden door politieauto's... en neergeschoten door agenten. Ze overleefde dat niet. Het kind is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Onze redacteur in Amerika. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. De politie gaat uit van een geïsoleerd incident. De FBI zoekt in haar huis naar aanwijzingen en praat met familieleden. Maar ze hebben nog geen idee. En nieuwszenders melden in ieder geval dat ze geestelijke problemen had. Maar de politie heeft dat uh, nog niet bevestigd. De Amerikaanse president Obama heeft een bezoek aan Azië afgezegd... vanwege de shutdown van de Amerikaanse overheid. Hij zal volgende week naar Indonesië en Brunei gaan. In een verklaring van het Witte Huis staat dat de situatie in eigen land... hem niet toestaat nu op een buitenlandse reis te gaan. Obama zou een regionale economische top bijwonen. Eerder zegt hij al zijn bezoek aan Maleisië en de Filipijnen af... Ook op de derde dag van de shutdown zijn de Republikeinen en Democraten gisteren in het congres geen stap dichter bij een oplossing gekomen. Staatssecretaris Teven van Veiligheid en Justitie wil minder kinderen opsluiten in vreemdelingendetentie. Hij gaat op zoek naar alternatieven, dat heeft hij in de Tweede Kamer beloofd, op aandringen van de oppositie en van de regeringspartij PvdA. U hoort Teven. Uitgangspunt is kinderen niet in de cel, maar er zijn uitzonderingssituaties waar ouders misbruik maken van hun kinderen om toegang te krijgen tot Nederland of de uitzetting te frustreren. Kinderen van asielzoekers die met hun ouders op Schiphol aankomen, worden nu vaak meteen vastgezet. Ook zitten er kinderen vast in uitzetcentra. Teven voelt niets voor de Belgische oplossing, waar kinderen nooit in vreemdelingen detentie gezet worden. Dat heeft volgens hem geleid tot een enorme toeloop van vluchtelingen. Microblog Twitter wil met de eerste verkoop van aandelen... een miljard dollar omgerekend zo'n 740 miljoen euro ophalen. De beursgang van Twitter werd een paar weken geleden aangekondigd. De beurswaarde van het bedrijf wordt geschat op zo'n 7,5 tot 11,3 miljard euro. Twitter wil investeerders vooral lokken met het grote bereik van het bedrijf. De berichtendienst wordt wereldwijd door 100 miljoen mensen gebruikt. En per dag produceren die 500 miljoen tweets. Berichten van zo'n 140 tekens maximaal. Paus Franciscus bezoekt vandaag het bedevaartsoord Assisi. Hij is in de stad in midden-Italië om de sterfdag van Sint Franciscus te herdenken. De paus heeft zichzelf vernoemd naar de heilige. Hij brengt onder meer een bezoek aan het graf van Clara van Assisi. Zij leefde net als de heilige eind 12 tot begin 13e eeuw. En verder zal de paus met gelovigen onder wie, gehandicapten, daklozen en armen de misvieren. Het weer vanochtend, overal nog buien. Later op de dag trekken die weg. En dan breekt de zon soms door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen veel bewolking, ook nog buien. Zondag is het rustiger en overwegend droog. Het wordt iets koeler, 16 tot 18 graden. De kans op mist wordt geleidelijk groter. De verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velde, Grote knelpunt vanochtend de A7. Dat is de A7 zeker weten van Hoorn naar Zaandam. Tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaandam 12 kilometer bij het knooppunt Zaandam is de rechte reis dicht. Er staat een vrachtwagen met vastgelopen remmen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog wel een tijdje duren. Verkeer vanuit Friesland op weg naar Amsterdam kan het beste omrijden via Emmeloord en Lelystad door de Noordoostpolde en door Flevoland. Voor de rest wat kortere files richting Rotterdam op de A15 richting Europort. Bij Rotterdam Shadows 2 kilometer... en verderop tussen Hoofdvliet en Spijkenisse nog eens 5 kilometer. Laatste nieuws over de rampen bij Lampedusa... krijgt u zo van onze correspondent in Italië. Ik krijg gewoon de juiste mensen niet voor die klus.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 En met zo'n keurmerk uitvaartzorg weet je waar je aan toe bent. Zo'n uitvaartondernemer is altijd deskundig, werkt transparant en is heel betrouwbaar. Kijk voor de lijst met aangesloten uitvaartondernemers of meer informatie op keurmerkuitvaartzorg.nl. De eerste check voor de laatste reis. In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl.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 Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. U heeft het begrepen, Henk Krol is weg als leider van 50 plus. Hij heeft gewoon uh, geconcludeerd dat na dit artikel hij politiek niet kan functioneren. Zegt medeoprichter van de partij Jan Nagel. Krol, voorvechter van goede pensioenen, blijkt daar zelf niet zo goed voor gezorgd te hebben. Snel naar Den Haag, naar Marcel Bril. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de Volkskrant dat hem nou uiteindelijk de das heeft omgedaan? Ja, de krant schrijft dat Krols directeur van de G-krant heeft verzuimd pensioenpremies te betalen voor zijn personeel. En dat gebeurde van uh, 2004 tot en met 2007. En het zou gaan om uh, vele tienduizenden euro's. Ja, en toen dat werd ontdekt, uh, want het zou om een fout gaan... toen is de medewerker verzocht om een verklaring te tekenen... dat er over die vier jaar geen pensioen rechten worden opgebouwd. Nou, dat is uh, voor iemand die de strijd voor goede pensioenen... toch wel echt uh, heel belangrijk vindt, een moeilijk verhaal. Dus heeft hij maar besloten om direct te reageren en op te stappen. Ja, ik lees ook nog in het artikel dat hij nog het heeft geprobeerd... af te wentelen op een werknemer die het werk ja. niet goed heeft gedaan. Ja... Ja, dat is waar hij zich achter verschuilt. Hij zegt, ik ben een strijder in hart en nieren en geen boekhouder. Mij is het altijd te doen geweest om de strijd en niet om de penningen. Dus ja, hij zegt, ik, ik kon er eigenlijk ook niet zoveel aan doen. Maar goed, hij is daar natuurlijk als baas wel verantwoordelijk voor. Ja, en het is structureel gebeurd. Het heeft jaren plaatsgevonden. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad waar. Dus het is niet zo dat je een weekje even vergeten bent om die premies te betalen. Nee, precies. En werknemers kregen een verklaring... Die ze moesten tekenen dat ze dit ook accepteerden. Ja. Goed, het is het einde van Henk Rol als leider van 50PLUS. Wat betekent dat voor de partij? Ja, dat is toch wel een klap. Want Henk Krol was een gezichtsbepalend persoon. In de peilingen staan ze erg goed zo rond de tien zetels... terwijl ze er nu in de Tweede Kamer twee hebben. Dus ja, hij was iemand die de ouderen aan wist te spreken. En in de Tweede Kamer ook regelmatig het woord voerde... waar mensen toch ook wel rekening mee hielden in debatten. Dus ja, als zo iemand verdwijnt, dan is dat vervelend. En wat helemaal vervelend natuurlijk is, dat is dat gedoe. Want het is niet de eerste keer... Dat 50PLUS nee. nu in de problemen komt. Vorige week was er ook al heel wat uh, aan de hand... Uh, toen er uh, ging, gepraat ging worden over wat uh, het bestuur nou eigenlijk moest gaan doen. En een aantal uh, leden die, uh, uh, ja, die werden geroyeerd... omdat die met een andere partij, uh, ouderen, politiek actief uh, bezig waren. Nou, Dat was allemaal heel wat uh, gedoe. En gedoe is nooit goed voor een politieke partij. Dus ook niet uh, voor 50PLUS. Marcel, blijf erbij. Want ja. we gaan uh, het zo hebben over... Uh, de de oppositie en het kabinet dat het onderhandelen is. Gisteren ging dat natuurlijk uh, behoorlijk in de stroomversnelling. Op jacht naar steun van die oppositiepartij... heeft minister Dijsselbloem van Financiën nog vier partijen over om mee te praten. Het was de bedoeling dat gisteravond verder gesproken zou worden... tussen Dijsselbloem en de oppositie. Maar D66 vond dat te vroeg. Toch had de minister gisteravond laat nog wel een gesprek. Ik ben voortdurend in gesprek met partijen... Nu was u bij meneer Van Ooyek, wat heeft u ja. met hem besproken? Wij hebben verder besproken de punten die voor GroenLinks van belang zijn. En waren die nieuw voor u? Nee, maar het is goed om daar altijd nog wat uh, inkleuring bij te krijgen... verdere toelichting op te krijgen. Dus dat hebben we vanavond even goed gedaan. U heeft een stuk neergelegd namens de coalitie. Um, CDA heeft ervan gezegd, we stappen eruit. Is dat een teleurstelling voor u? Ja, dat is wel een teleurstelling, omdat uh, als minister van Financiën zoek ik een breed uh, draagvlak voor de begroting. Uh, ik hoop overigens nog steeds op steun van het CDA voor zoveel mogelijk elementen van de begroting. Uh, maar dat is in ieder geval niet gelukt om ze nu te committeren echt aan een set van afspraken. Uh, dus ja, het is teleurstellend, maar uh, ik houd moed dat ik met het CDA ook de komende jaren kan uh, samenwerken. Maar heeft u ze voor dit stuk, waar u afspraken over probeert te maken voor de begroting 2014, de hoop opgegeven dat u het CDA kan overtuigen? Nou, de begroting 2014 bestaat echt uit vele hoofdstukken. Uh, en ik ben ervan overtuigd dat het CDA op meerdere onderdelen gewoon steun zou kunnen verlenen. Maar laten we de debatten gewoon ingaan. Dit najaar worden al die hoofdstukken besproken, alle onderdelen besproken. Maar uh, ik heb geen afspraken van tevoren. Dat is uh, jammer. Althans niet met het CDA. Hoe gaat het nou verder? Gaat u morgen weer praten met de partijen die wel willen, zoals D66, GroenLinks en ChristenUnie en de SGP? Moeten we even kijken. Uh, D66 heeft meer tijd gevraagd. Dus uh, we gaan even kijken of we morgen oh. al verder kunnen. En vindt u het acceptabel om meer tijd? Ja, oh. uiteraard. Natuurlijk. Als we meer tijd nodig hebben, prima. Minister Dijsselbloem, bij gebrek aan oppositiepartijen, ging in gesprek met jou, Marcel. Nou, ja. ja, dat is heel goed. En uh, hij liet los dat hij inderdaad teleurgesteld is over het vertrek van CDA. Had hij dat niet aan kunnen zien komen? Ja, zeker wel. En ik heb ook de indruk dat de coalitie dat ook al wel aan zag komen. Uh, dat was al zichtbaar vorige week bij het Grote Kamerdebat over de plannen voor volgend jaar. Daar was het CDA heel stellig. Bijvoorbeeld over lastenverzwaringen. Die willen ze niet. En daar hebben ze het gisteren op stuk laten lopen, omdat de lasten te weinig verlicht zouden worden. Worden. Ik merkte gisteren tijdens de gesprekken die ik had... dat zowel het CDA als de coalitie van VVD en PVDA... er niet echt in geloven, al een week lang dus... dat er zaken gedaan zouden kunnen worden uh, met elkaar. Het CDA merkte dat, dat, de, dat de, uh, doordat er veel minder contact met hen werd gezocht... dan bijvoorbeeld met D66 gebeurde. En de coalitie zag dat de eisen zo hoog waren. Dus het was uh, onvermijdelijk uh, en het onvermijdelijke dat gebeurde gisteren. Het CDA praat dus niet meer mee. Nee, toch zegt Duitsroom. ik houd wel moed... Um over de algemene onderhandeling, maar ook wel over het CDA. Want ja. er komen natuurlijk nog wel wat andere onderdelen aan... waar ze de partij weer wel kunnen gebruiken. Zeker. En die deur heeft het CDA dus ook niet uh, dichtgegooid. De gesprekken die nu gevoerd worden... die gaan over volgend jaar en over de 6 miljard aan bezuinigingen. Maar er spelen nog een heleboel andere onderwerpen voor latere jaren. Bijvoorbeeld de hervormingen van de langdurige zorg. Ik noem er maar eentje. Nou, dat zijn onderwerpen waar het CDA dus uh, nog best wel over mee uh, zou kunnen... en willen blijven praten. En misschien... Worden over dat soort dingen wel zaken gedaan met het CDA. Ja. En ook willen dus, want het uh, was wel hard gisteren. Ja. Ja, ja, hij is het gewoon echt niet eens met de plannen. Hij vindt het gewoon uh, slecht, dat, dat draagt hij de hele tijd uit. Maar hij speelt wel veel meer mee. De partij heeft bij de vorige verkiezingen een enorme klap gehad. En de analyse die zij gemaakt hebben toen was... we hebben veel te veel compromissen gesloten de afgelopen jaren. Dat doen we niet meer. Nou, daar handelen ze nu dus naar. Er komt bij dat ze heel graag willen dat ze zichzelf weer... in zetelaantallen omhoog stuwen door het eigen verhaal te vertellen. In dit geval dus een rechtseconomisch verhaal... om zetels weg te snoepen, onder andere bij de VVD. En natuurlijk... Natuurlijk zijn ze het machtspolitieke denken nog niet uh, helemaal verleerd... waar ze vroeger zo goed in waren. Want zij realiseren zich ook dat als de gesprekken... met D66, GroenLinks, Christ-Unie en de SGP fout gaan... dat het kabinet net dan uh, weer bij hen zou moeten komen. En dan hebben ze natuurlijk wel... Een Heel erg sterke positie uh, en veel macht om te zeggen... als je een meerderheid wil, dan moet je wel naar ons gaan luisteren. En dan, er zijn ja. er nog vier over die <laughs> ja. wel verder willen praten. Uh, wat zien zij nog voor mogelijkheden? Nou, er spelen een heleboel uh, verschillende redenen mee dat ze nog gaan praten. De ChristenUnie gooit het uh, vooral op uh, verantwoordelijkheidsgevoel. En D66 wil vooral praten. Over dit pakket voor 2014, maar vindt het ook heel belangrijk om buiten die afspraken over hervormingen in de toekomst te gaan praten. Dus daar proberen ze een boel uh, te realiseren. En overigens stralen de partijen die wel meepraten heel duidelijk uit. Kabinet denkt maar niet dat we er al bijna zijn. Alle partijen zien het voorstel van het kabinet dat gisteren kwam als een beginpunt zijn totaal nog niet tevreden en willen nog een heleboel aanpassingen. Dus dat wordt allemaal zo makkelijk nog niet. En dat betekent dat de komende dagen en wellicht weken... nog flink gepraat moet gaan worden. Goed, dank je. Marcel Bril in Den Haag. We spreken elkaar nog wel. En ik spreek ook Bram van Ooyek van GroenLinks. Straks maar eens horen wat hij nog ziet in de onderhandelingen... met het kabinet die hij dus wel voorzet. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien... en middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Het is kwart over zeven. Italië treurt massaal om de tientallen en mogelijk zelfs honderden doden. na de scheepsramp bij het eilandje Lampedusa. Het is een dag van nationale rouw. We gaan naar Rome, naar onze correspondent Rob Zoutberg. Uh, Rob, hoe staat Italië dan stil vandaag bij de dramatische gebeurtenissen? Ja, nou de kranten hier vanmorgen voor mijn neus. En daar, daar, daar, daar zie je hoe dit land is stilkomen. Er staan hoe de politieke problemen van het land op de achtergrond zijn gedrongen. Grote foto's op de voorpagina hier. Repubblica. De scheepsramp van de schaamte en het beeld van die kade met al die lichamen die daar liggen. Dat beeld ook, dat radarbeeld van de kustwacht, die lichamen uit zee probeert te vinden. Corriere la Sera, uh, scheepsramp onder migranten, Italië, uh, uh, rouwt vandaag. En ook aangrijpend, denk ik. zei hebben een hele grote serie foto's die ze hebben gevonden in de, in de bezittingen van mensen die daar verdronken zijn. En dan zie je familiefoto's van mensen die afscheid hebben genomen voordat ze aan die bootreis zijn begonnen. Ja, dat zijn de beelden hier vandaag op de voorpagina's van de kranten. Nog één commentaar wat ik je ook wil noemen, daar kunnen we het ook over hebben. Een oproep in Corriere la Sera aan de Europese Unie. Er staat, de boten zijn geen Italiaans probleem, ze zijn van ons allemaal. Kom bij ons de doden tellen. Ze zijn ook van jullie. Ja, goed. Uh, Rob, de verbinding is niet heel erg goed. Dus probeer zo goed mogelijk in de microfoon te blijven praten. Dan wordt het iets, iets ja. duidelijk, heel goed. Um, ja, ik hoor het van je. Het is, het is dus nog steeds niet duidelijk ook hoe, hoeveel mensen er nou zijn verdronken. Nee, nee we, we weten nu wel wat meer details over wat er allemaal zou kunnen zijn gebeurd. Hoe groot het schip is. Hè? Er staat een tekening hier van ook in, in, in, in Corriere Sera 20 meter lang. En echt helemaal volgepakt met die 500 mensen. Er zijn natuurlijk nog heel veel mensen uh, uh, ja, die, die worden vermist... Er uh, is brand uitgebroken aan boord van het schip. Het schip is daarna waarschijnlijk omgeslagen. En er zijn gewoon heel veel mensen onder die boot terechtgekomen. En zo het schip gezonken is, dan ligt het ook inmiddels op enige diepte. Dan ligt het daar op 40 meter in de zee. En ja, de zoektocht naar die lichamen zal dus op grote diepte moeten gaan gebeuren. Ja. Is er al eigenlijk duidelijk waar het schip vandaan kwam? Ja, nou, daar weten we wel iets meer over. Er is gisteren een, een van de opvarenden is aangehouden. Een van de stuurmannen van het schip. Dat is een Tunesiër. Hij zou verantwoordelijk zijn. Ja, Hij wordt, wordt mensenhandel ten laste gelegd. Ook dood door schuld. Uh, maar het schip zelf zou vertrokken zijn. Nou, dat is niet zo vreemd, want het gebeurt heel vaak. zou afkomstig zijn geweest uit Libië. Uit een stad die Tsivaha heet. Vlakbij Tripoli. En dan is het echt de rechterlijn naar boven, richting Lampedusa. Uit Libië vertrokken dus. Rob Zoutberg over de scheepsramp bij Lampedusa. Honderden mensen nog vermist. En dus vermoedelijk honderden doden daar. Gaan nou, we naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Nog steeds een lange file op de A7-hoorn richting Zaandam. Tussen Permanent Noord en knooppunt Zaandam 10 kilometer. Daar is de rechterrijschok dicht. Uh, regenbuien rondom Rotterdam krijgen we van volgers door. Die zorgen hier en daar wat uh, voor extra hinder. Ook een aanrijding op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En een ongeluk op de A50 als richting Arnhem. Bij Heteren, 2 kilometer. De reisrook is dicht. Nou, nou, Paul Sanders op Dierendag. Ja, ik denk dan toch gelijk aan de dieren in de asiels... die zielig zijn, die het moeilijk hebben. Maar tegenwoordig moet je ook denken aan de dieren op het bord. Heb ik vanochtend in de krant al gelezen. Uh, Paul, ja. uh, maar jij vooral tussen de honden en de poezen? Ja, precies. Ik ben bij de ARK in Harderwijk. Het dierenasiel. Ik had je honden beloofd, geloof ik, hè, Marcel? <laughs> ik geloof het ook, ja. Ja, hè? Nou, vooruit Kijk, ben dan je Ben je er klaar voor? Uh, ja. Nou, dan komt hij. Nou, en nu zijn ze allemaal stil. Ah, nou. Hele lieve honden. Het zijn er heel wat die hier zitten. Het zijn prachtige honden en ze kwispelen en ze zijn zo blij om iedereen hier te zien. En dit is Bickel, dat is een Labrador Retriever. We gaan nu gauw naar buiten, want het is hier veel te lawaaiig, zo kunnen we niet praten. Ik ben nog steeds met Anita Kaptein hier. Zij bestiert hier de ark... Het is heel grappig, we zouden naar binnen lopen. Ze maakten ontzettend kabaal, we hadden het net geoefend. En op het moment dat wij naar binnen lopen nu waren ze hartstikke stil. Honden zijn niet te vertrouwen. Nee, echt niet. Maar goed, serieus nu, want um, deze beesten zitten hier natuurlijk niet voor niets. Ze zijn hier gebracht. Ja, dat klopt. De meesten zijn toch wel gebracht... omdat de eigenaar er niet meer voor kan zorgen. Is dat de belangrijkste reden? Ik, ik kan er niet meer voor zorgen? Uh, in deze tijden inderdaad wel dat de mensen nou ja, door de, bijvoorbeeld een echtscheiding... of wat dan ook, in financiële problemen komen. En uh, ja, dat is eigenlijk een grote oorzaak. En ja en de crisis natuurlijk ook. Ja, het is duur om een hond te hebben. Ja, het is heel duur. En dan uh, niet alleen het voer, maar goed, als een hond ziek wordt... of als een hond geënt moet worden. Ja, dat kost toch uh, behoorlijk wat geld voor heel veel mensen. En dan moeten ze toch een keus maken. Komt u ook wel eens wat schijnende gevallen tegen? Mensen die... Nou ja, de poes in komen ruilen omdat het niet bij de bankstel past, de kleur. Dat komt helaas voor, ja. Dat uh, de kat ingeruild wordt voor een andere kleur... omdat ze een nieuw bankstel gekocht hebben. Dat is serieus? Dat is echt serieus waar. Wat zegt u dan tegen die mensen als ze hier aan de balie komen? Dat we dat niet doen. Ja. Dat, maar maar dat... bent u dan niet bang dat ze de kat, bij wijze van spreken... Nou niet letterlijk over de schutting gooien, maar wel figuurlijk? Ja, dat, dat risico dat zit erin dat ze hem dan uiteindelijk wel de deur uitgooien. Ja. ja. Het is werelddiergedachte. Dat betekent dat we extra aandacht moeten besteden aan dieren. Zijn er nog mensen die bewust een asieldier komen halen en niet een lieve pup of een uh, lieve kitten? Ja, er zijn gelukkig nog mensen die bewust een asieldier komen halen. Of een oud hondje wat, wat hier zit, of een wat oudere kat. Of een, een dier wat toch eventueel iets mankeert, zoals uh, blaasproblemen of nierproblemen of uh, een kat, al is het maar voor een half jaar... dat ze die gewoon nog een, uh, een fijn huisje kunnen bieden. Ja, en hoelang, wat is de gemiddelde wachttijd? Hoe lang zit een hond of een kat hier? Uh, een hond zit hier gemiddeld een week of vier. En een kat ja, tussen de vier en de acht weken gemiddeld. Ja, Sommigen ja, met een uitschieter tot een jaar. Dus er is hoop voor deze dieren die hier zitten nu? Er is hoop, ja. ja okay. Goed zo, dat is een, goed, een goede afsluiter. Er is hoop voor de dieren. Ik doe nog even de deur open, kijk of ze nog... <lacht> Afscheid ja willen nemen van jou, Marcel. Tuurlijk. De beste vriend van de wow. mens. Paul Sanders, u hoort hem straks weer tussen de dieren. Uh, straks hoort u meer over spionage en Brussel. Dat is sinds gisteren een heel logische combinatie. Afluisterschandaal bij Begacom blijkt namelijk nog veel groter te zijn. Zo dadelijk een expert. We got this. in pocket. I'm gonna use it. Intention. I'm feeling mental. Gonna make you, make you, make you notice. Got motion. I'm to emotion. I've been diving. leaning No visa. Just seems so pleased. Okay. Sorry, it's got something. Glass Pockets hoort u van The Pretenders. Voor spionnen is Brussel tegenwoordig the place to be... en het is daar zo lek als een mandje, zegt spionage-expert Christophe Kleriks. Hij bevestigt daarmee wat gisteren door de NOS al werd onthuld. Europese ambtenaren worden stelselmatig afgeluisterd. Onze correspondent Tijn Sade sprak met Kleriks voor het gebouw van de Europese Raad. Hier zijn alle toppen, hier komen alle regeringsleiders naartoe vooral die Europese toppen. En hier werd dan op een gegeven moment een paar jaar geleden in de muur gemetseld spionagemateriaal gevonden. Ja, dat was een echt James Bond verhaal. Vijf zwarte dozen vol met high-tech spionageapparatuur ingemetseld in de muren van het gebouw. Ze dus werden ontdekt. Uh... Tot op de dag van vandaag weet men niet wie het heeft gedaan. Ja, officieel toch niet. Het Belgische federaal parket heeft een onderzoek uh, geopend. Maar er is nooit iemand voor, uh, voor de rechter moeten verschijnen. Christophe Kleer auteur van het boek Spionage, Doelwit, Brussel. We hebben hier 288 diplomatieke diensten, meer dan in Washington bijvoorbeeld. En het is zo lekker als een mandje. Ja, het is een drukwekkende. Eigenlijk is dit spionageverhaal intussen al een halve eeuw oud. Toen de NAVO zijn hoofdkwartier van Frankrijk naar België verhuisde, zijn er in het kielzorg van al die militairen gewoon al een hoop spionnen meegereisd. En eigenlijk wist de Belgische regering dat best wel, want al in 1967 klonk het op een ministerraad van oei, we moeten opletten dat Brussel geen internationaal spionagecentrum wordt. Wel, dat is, dat is het wel degelijk geworden. En, en dat blijkt uit talrijke oudere en nieuwere eh, voorvallen. Om, om, om nog een idee te geven, we staan hier inderdaad voor het gebouw van de Europese Raad. Om de vier maanden komen hier heel wat belangrijke Europese ministers samen. Wat stelde de veiligheidsdienst vast? Dat net in die piekperiodes, dat er dan een hoop gratis wifi-netwerken in de perimeter rondom het gebouw ter beschikking Komen. Dus wat doet een ambtenaar tussen twee vergaderingen door? Die gaat even zijn e-mails checken of zijn Facebook-account raadplegen. En dan Onbeveiligd. Dan surft hij naar het eerst dichtstbijzijnde gratis wifi-netwerk. Maar op die manier ben je natuurlijk heel kwetsbaar en kun je gegevens door derden worden meegelezen. Kijk nou even achter je, daar aan de Schumann-rotonde. Het gebouw daar, ik heb er wel eens aangebeld, daar zit Intzen. De Europese inlichtingendienst. Een soort vergaarbak. Inlichtingen uit alle landen worden daar verzameld, worden geanalyseerd. Wat haalt dat uit? Wel, even goed duiden. Het is zeker niet een soort Europese CIA of zo. Waar Deze wij... Incent bedoel Deze Incent, ja. Dat is nog heel iets anders. Analyses delen dan echt operaties plannen samen. Eh, Gezamenlijk eh, ja, van alle, allerlei activiteiten gaan ondernemen. Dus voor alle duidelijkheid: een Europese CIA is er vandaag niet. En die zal er waarschijnlijk niet snel komen. We stellen vast in de wereld van spionage, dat landen nog liefst van al bilateraal. Ik bedoel daarmee, Nederland plant een operatie samen met Groot-Brittannië of Frankrijk en België en Spanje doen samen iets. Maar multilateraal, dus om nu even te zeggen we gaan alle 7 of 28 van de EU-lidstaten erin betrekken, dat gebeurt niet. Men vertrouwt elkaar toch niet helemaal als het over inlichtingwerk gaat.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 Maar welke tv heeft dat? Bij Electroworld hebben we de beste selectie. Daarmee ziet u meteen welke tv het meest geschikt is voor uw wensen. Kies er een met een hoge score op gebruikskomfort. Deze tv's beschikken over Smart TV en extra apps. Zoals een Philips 40-inch Smart TV met Ambilight. Nu 1499 euro. Nooit meer zoeken. Ik hoef alleen nog maar te kiezen. Beste selectie, beste service. Met fake weer? Ja, ik vind het allemaal mooi. Tablet, HD-recorder, korting. Kiest u maar. Kies ook uw voordeel bij Office Basis. Bel gratis 0800-0640. Succes met kiezen. Op 4 oktober is het weer Dierendag. Denk dit jaar nou ook eens aan de dieren in de veeindustrie. industrie Help ze door ze één dag niet op te eten. Doe mee. Eet geen dieren op Dierendag. <klaar> Kijk op wakkerdier.nl. Niet zo slim.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 Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. je van de lucht en snel. ABS Autoherstel. Dit is Radio 1. Precies half acht. Ik dacht dat het half negen was. <laughs> Zoveel nieuws vanochtend. Zo kom ik wel snel bij mijn pensioen. Nu het NUS-journaal door Rob Goedemorgen. Goedemorgen. Henk Krol stapt op als partijleider van 50PLUS. Dat heeft hij bekendgemaakt in een mailtje dat naar een aantal redacties is gestuurd. Eerste Kamerlid Jan Nagel van 50PLUS heeft het nieuws bevestigd. Krol vertrekt na een publicatie in de Volkskrant vanochtend. Daarin staat dat hij als directeur van de G-krant een paar jaar geen pensioenpremies heeft betaald voor zijn personeel. Medewerkers hebben daardoor een pensioen gehad. Krol schrijft dat hij nu onmogelijk door kan gaan als volksvertegenwoordiger. Het ontduiken van de pensioenpremies werd bij de Volkskrant gemeld... via Publix, de website voor klokkenluiders. In de buurt van Capitol Hill in Washington is een vrouw door de politie gedood. De 34-jarige vrouw werd bij een van de buitenste controleposten... bij het Capitool tegengehouden door beveiligingsmensen. Daarna ging ze er vandoor met in haar auto ook haar dochter van een jaar oud. De bestuurster werd uiteindelijk klemgereden door politieauto's en doodgeschoten. Haar dochter bleef ongedeerd. Staatssecretaris Steven wil minder kinderen opsluiten in vreemdelingendetentie. Hij gaat op zoek naar alternatieven. Dat heeft hij in de Tweede Kamer beloofd op aandringen... van de oppositie- en regeringspartij PVDA. Kinderen van asielzoekers die op Schiphol aankomen... worden nu vaak meteen vastgezet. Ook zitten er kinderen vast in uitzetcentra. Volgens Steven zet je kinderen niet in een cel... tenzij het echt niet anders kan. Amerikaanse president Obama heeft een bezoek aan Azië afgezegd vanwege de shutdown. Hij zou volgende week naar Indonesië en Brunei gaan... om een regionale economische top bij te wonen, de APEC. En eerder zegt hij ook al bezoeken aan Maleisië en de Filipijnen af vanwege die shutdown. En wetenschappers hebben in het regenwoud van Suriname... zo'n 60 nieuwe dier- en plantsoorten ontdekt. De onderzoekers waren drie weken bij de bovenloop van de Palomeur-rivier. Ze ontdekt onder meer zes kikkers en elf vissen... die waarschijnlijk tot een nieuwe soort behoren. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Goedemorgen Michiel Severin. Goedemorgen Marcel. Het was nat vanochtend. <laughs> niet alleen vanochtend. Tenminste, niet toen, alleen toen jij naar buiten ging. Ook nu nog. Oh. Hele zware buien trekken op dit moment over uh, Zuid-Holland. Met onweer. Ook over Utrecht en ook over Brabant. Daar zijn eigenlijk de zwaarste buien. Ze trekken allemaal richting het noorden noordoosten. Dus bijna alle provincies krijgen er nog mee te maken. Alleen in het uiterste noordwesten misschien niet. Nou, en in Zeeland, daar hebben ze het meestal gehad. Dat trekt nog een enkel buitje over. Maar zodra zo meteen de zon opkomt, dan uh, is het daar heel vrij weer. Met flinke zonnige perioden. Ja, ze trekken over, zeg je. Trekken ze zo ver over dat ze ook het land weer uitgaan. Ja, in de loop van de dag dan, uh, trekken ze allemaal richting Duitsland weg. En dan krijgen we dat betere weer wat dan nu al in Zeeland is. Dat breidt zich over het hele land uit. Dus uh, vanmiddag een flinke periode met zon. Ook nog steeds wel wolken en slechts heel lokaal een bui. En dan de temperaturen die ik gisteren al beloofde. 18 graden in het noorden, 22, misschien hmm. zelfs 23 graden in het zuiden. Dus een echte nazomerdag. Vanavond gaat het dan in het zuidoosten weer regenen... en dat breidt zich dan ook uit richting de Achterhoek. Dat is dan vooral de nachtelijke uren. Maar dan hebben we deze heerlijke dag alweer gehad. Ja, dat klinkt goed, Michiel Severin. Tot over een uur. We gaan door naar de ANWB. Jolanda van der Velde heeft verkeer last van de regen. Zeker weten. Vooral die buitjes rond in Zuid-Holland... die zorgen voor extra aanrijdingen. Het is sowieso voor de vrijdagochtend al behoorlijk druk. Meer dan 30 kilometer. Heeft ook te maken natuurlijk met die lange file al op de A7... hoorde richting Zaandam. Tussen Purmerend Noorden en Zaandam. 11 kilometer. Bij Knopensaandam is de rechter reis ook dicht. Daar staat een vrachtwagen met pech. Gaat nog een tijdje duren. Verkeer vanuit Friesland richting Amsterdam... kan het beste omrijden via Emmeloord en Lelystad... Op de A20, Gouden richting Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Daar is de rechter dicht, daar staat een auto stil. Een ongeluk op de A50 Os richting Arnhem... bij hetere 3 kilometer, de linker dicht. En ook een aanrijding op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Bavelstad 4 kilometer. AZ deed gisteravond een, een Ajaxje. In de laatste minuut toch nog de overwinning weggeven. Zo dadelijk de Europa League met Gio Lippens. Oh nee, Filip Koken hebben we vanochtend, ja natuurlijk. En fans voor Children over de plannen van de staatssecretaris T. Om minder kinderen op te sluiten in vreemdelingendetentie. Hoort u over twee minuten. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Mozart's Corsi van tutte op 15 oktober. Over wispelturige vrouwen en overspelige mannen. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl.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 Als je samen 10.000 jongeren aan werk wilt helpen, we vinden een oplossing. Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView Bedrijfsoftware op vismasoftware.nl 7 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Staatssecretaris Steven van Justitie wil wel praten over kinderen in vreemdelingendetentie. Heeft hij gisteravond in de Tweede Kamer gezegd. Soms komen kinderen met hun ouders op Schiphol aan. En gaan dan met hen de gevangenis in. Omdat die ouders illegaal naar Nederland zijn gereisd. Steven gaat dat beleid aanpassen. Al kan hij niet beloven dat er nooit meer een kind in de cel terecht komt. Uitgangspunt is kinderen niet in de cel. Maar er zijn uitzonderingssituaties waar ouders misbruik maken van hun kinderen om toegang te krijgen tot Nederland of de uitzetting te frustreren. Kunt u niet altijd mensen met kinderen in een ander soort van opvang zetten dan een gevangenis? Ze hebben het in België geprobeerd. Ik heb het vanavond ook genoemd. In België is geprobeerd om dat wel te doen. En daar is dat, heeft dat geleid bijvoorbeeld op Saventum tot enorme toeloop van gezinnen met kinderen die toch op een clandestine wijze het land proberen binnen te komen. En dat wilt u niet. En dat wil ik niet, maar het is aan de andere kant ook wel de opdracht om ze uit de cel te houden, die kinderen. Carla van Os, goedemorgen. Goedemorgen. Van Defense for Children, een van de deelnemende organisaties van de coalitie Geen Kind in de Cel. Heeft u ook begrip voor uh, dit standpunt van Teven? Nee, moeizaam. Kijk, de kinderen horen niet in de cel. En we willen gewoon naar een absolute nullijn. De coalitie heeft geen kind in de cel, niet een paar kinderen in de cel. Nee, dat is duidelijk. maar goed, er was een, een, een, een, een zeker een voorzichtige opening en een bereidheid om te praten. En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee. Oh. Dat is dat gaat er elk van de goede richting uit. Ja. Kijk, wat de, wat de staatssecretaris zegt over België is een beetje... Volgens mij klopt het niet helemaal, want er is bijvoorbeeld in België een enorm opvangprobleem. En toch komen daar heel veel uh, uh, asielzoekers uh, naartoe. Terwijl we in Nederland wel een goede opvang hebben uh, voor vluchtelingen en asielzoekers. En, en de cijfers steeds dalen. Dus ik zie die connectie niet zo die de staatssecretaris ziet. Nou, nou ja, de staatssecretaris zegt dat ze hebben het systeem in België veranderd. En je ziet dat onmiddellijk de toestroom is daar veel groter geworden. Hij is bang dat uh, illegale hun kinderen gebruiken als een soort garantie dat ze mogen blijven. Nou ja, ziet, ziet u dat gevaar niet? Nee, want de, op de eerste plaats, in de intro, zei u ook van illegaal het land inreizenden. Op het moment dat mensen asiel aanvragen, dan, zei, dan komen ze niet illegaal het land in. Dat is gewoon een recht dat iedereen heeft. Dat wordt later uitgezocht en bepaald. Precies, en ja. daarna weet je pas of die mensen illegaal in het land raken of niet. En dat is gewoon zo je moet gewoon voorstellen, je komt als gezin, je ontvlucht nou nu de oorlog in Syrië. Je redt jezelf en je kinderen, je komt aan en je wordt in de gevangenis gezet. Dat is onaanvaardbaar. Je moet eerst uitzoeken of een gezin hier kan blijven en dan van, ja, gaat ze naar een asielzoekerscentrum of, of, of krijgt ze een verblijfsvergunning, maar niet je kan ze niet bij voorbaat in de gevangenis zetten. Dat is heel traumatiserend voor kinderen. U geeft al terecht aan, onze coalitie heet geen kind in de Cel en niet een paar kinderen in de cel. De staatssecretaris wil nog graag met u praten. Wat verwacht u daar dan van? ja, ik, ik, daar ik, ik ben daar positief over. Het is gewoon altijd goed om, om te kijken naar alternatieven. En, en die voorzichtige opening is er ook geboden. Tegelijkertijd zei hij ook in het debat, ik was erbij, dat hij wilde vasthouden aan die twee weken grensdetentie. Dus er waren twee boodschappen en ik ga vooralsnog gewoon uit van de positieve boodschap. Ja, want hij geeft zelf aan dat hij ook niet wil dat de kinderen uiteindelijk in detentie komen. Nee, precies. En dat is een goed uitgangspunt. Dus het klopt ook met het kinderrechtenverdrag. Want dan, uh, dan zou dat ook meer gaan kloppen met het kinderrechtenverdrag. Dus u heeft toch wel hoop dat u daaruit kan komen? Ja, zeker. Nou, heel goed. Dan wachten we dat gesprek af. Mevrouw ja. Van Os. Oké, okay, bedankt. Hart hartelijk dank. Graag gedaan. Carla Van Os hoort u van Defense for Children. Dan naar de sport. Philip Koken, goedemorgen. Goedemorgen. Twee Nederlandse clubs. Ja, we hebben er maar twee in de Europa League. Maar dan uh, doen ze het uh, redelijk. Succes was er voor PSV. Het won uit met 2-0 van Ciorno Moretz uit Odessa. Goeie prestatie. Ja, ik ben blij dat jij die clubnaam uitspreekt. <lacht> ja, ik denk dat we meteen een paar minuten verder. <lacht> ja. Ja, ja nou, het is bij PSV altijd een beetje afwachten hoe ze het uh, gaan doen. Want je, je gaat zitten, het is een hele jonge ploeg... en je denkt, nou ja, ze kunnen weer door het ijs zakken... maar ze kunnen ook weer heel goed presteren. Ze kunnen ook in een flow raken. Ja, het was eigenlijk nu voor het eerst dat ik keek en ik dacht... nou, het zit er iets tussenin. Want uh, PSV deed het best goed, speelde best volwassen... maar speelde ook weer niet erg goed. Maar was nog altijd uh, veel beter dan die club uit Odessa... laat ik ze zomaar noemen. En uh, ja, zelfs, uh, ze werkte zelfs een beetje mee, want in de laatste paar minuten was de keeper van die club uit de Oekraïne zo vriendelijk om een eigen verdediger onderuit te krijgen ja. Waardoor PSV ook nog 2-0 kon maken. En uh, nou ja, zo is dit toch wel een prettige overwinning. Daar hadden weinig mensen denk ik op gerekend nadat ze zo kansloos afgingen tegen een club uit Bulgarije twee weken geleden. Precies, En het heeft een consequentie of het betekent dat de PSV wel weer meedoet. PSV doet weer mee en Nederland heeft weer wat punten verzameld in het Europese clubklassement. Dat is ook heel erg belangrijk. Nee, niets dan lof. En dat deed AZ ook, al hadden het er wel meer kunnen zijn. Ook een, een Ajaxje, zei ik net, het in de laatste minuut toch weer weggeven. Ja, ja ik, ik zag op sociale media al de term uh, de nieuwe Hollandse ziekte voorbij komen. Oh, geen ja. uh, voorsprong kunnen vasthouden in de laatste minuut, net als Ajax. Ja, dat gebeurde inderdaad. Maar ja, dat was dan weer eh, voordat de wedstrijd tegen PSV was gespeeld. En daar was dat eh, gelijk weer uit de wereld geholpen. Ja, het meest opvallende vond ik wel dat eh, AZ speelde tegen Paok Saloniki uit Griekenland. Gecoacht door Huub Stevens. Die nog altijd geschorst was, omdat hij een paar weken geleden eh, zich niet zo vleiend had uitgelaten. Tegen een scheidsrechter, laat ik het zo zeggen. Huub Stevens zat eh, in een skybox. Boven, achter glas. En af en toe zag je dat trillen in de tweede helft. En dan wist je, ha. Hup is weer eens boos. Maar ja, 1-1, het is, het is op zich niet zo'n slecht resultaat voor, voor AZ. En ook zij doen nog heel goed mee... dankzij die overwinning in Israël twee weken geleden in deze pool. Dus het gaat een beetje de goede kant op met de Nederlandse clubs. Nou, dat is mooi. Dat werd wel eens tijd. Dan naar de Wereldvoetbalbond. De FIFA gaat het momenteel over het WK in Qatar. Inmiddels is wel besloten dat het WK daar blijft... ondanks alle verhalen over mensenonterende toestanden. Arbeiders overlijden daar in de stadions door slechte arbeidsomstandigheden. Gaat de FIFA het nog overwegen om daar weg te gaan, denk je? Of, of is dat een gepasseerd station? Nou ja, dat, kijk, als je in hun hart kijkt... en als je een beetje, Seb Blatter, de, de president van de FIFA... hebt gevolgd afgelopen week in zijn uitspraken... dan zou hij eigenlijk niets liever willen. Want dit is echt een steen in de maag, dit dossier voor de FIFA. En dat zal het nog jarenlang blijven. We zullen ontzettend veel onderzoeksjournalisten gaan zien... die hier uh, al hun energie in gaan steken... en die veel dingen boven water gaan krijgen... wat misschien ja, uh, niet in de kraam te pas komt van de FIFA. Maar ze kunnen daar niet weg. Ze zitten natuurlijk vast aan allemaal contracten... aan bouwcontracten, ook met allemaal bedrijven. Uh, ze hebben zich helemaal gecommitteerd aan dit WK... En ze kunnen eenvoudigweg niet terug. En ook met het verhaal waar je net over begon over slavernij... wat The Guardian dan boven water heeft gekregen. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Maar het is of te vroeg of te laat. Het is te vroeg om weg te gaan omdat de Viva dan kan zeggen... ja, je moet Qatar de kans geven om zich te verbeteren. Ja. Dus het is te vroeg. En, en straks is het te laat om het weer terug te trekken. Het is altijd te vroeg of te laat. En, uh, maar ja, en nu ging het dan gisteravond tenminste even over de discussie. Moeten we dan naar de winter of moeten we naar de zomer? Nou, dat zal waarschijnlijk de winter worden. Want uh, Sepp Blatter heeft daar zelf ook al op gehind. Hij vindt het inderdaad met terugwerkende kracht... ook niet zo'n gelukkige beslissing om het in de zomer te spelen. Het is daar immers 50 graden en misschien zelfs nog meer. En ja, in deze tijden van, uh, van klimaatbeheersing is het ook niet zo verstandig... om volledig in ge stadions te spelen. Wat dan weer de bedoeling was. Dus het zal wel naar de winter gaan. Hm. Maar dit blijft... Dit blijft maar discussie oproepen. Ja, de komende jaren nog. Philip Koken, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. En u hoorde net, er is al na een jaar in eind gekomen aan het politieke leven van Henk Krol. De 50PLUS-fractievoorzitter stapt op na een publicatie vanochtend in de Volkskrant. En daarin staat dat hij als hoofdredacteur bij de Gaykrant jarenlang geen pensioen afdroeg voor zijn personeel. Volgens medeoprichter van de partij 50 Jan Nagel, heeft hij het besluit om te vertrekken zelf genomen. Dat heeft hij zelf beoordeeld en uh, heeft de consequenties getrokken. Heeft u hem nog gesproken? Ik heb uh, gisteren uh, meermalen contact met hem gehad. En wat heeft u geadviseerd? Uh, ik, ik kende de publicatie niet. En uh, uh, ja, we hebben uh, gesproken uh, over wat, wat uh, er te verwachten was. Maar we kenden nogmaals niet uh, de publicatie zoals die vanmorgen is. En Henk heeft gemeend dat op grond van die publicatie... waar hij overigens nog wel enkele argumenten ter verdediging heeft... maar dat hij toch uh, als politiek leider daaruit de consequentie moest trekken. En uh, ja, het is buitengewoon triest in de allereerste plaats voor hem. Want hij deed het goed. Hij bracht onze partij in de peilingen op de dubbele cijfers. Hij kwam ook oprecht uh, voor de ouderen over. Uh, maar hij heeft gewoon uh, geconcludeerd dat na dit artikel hij politiek niet kan functioneren. Ja. En uh, nogmaals, dat is triest voor hem en natuurlijk ook triest voor de partij. Ja, u heeft hem na het waarschijnlijk van de Volkskrant dus, dus, vanochtend dus vanochtend niet meer gesproken... maar als u dat bericht leest, wat, wat zegt dat nou, u dan? Hij heeft mij wel een, een, een, een soort afscheidsbrief gestuurd... Ja. En uh, hij erkent uh, ook fouten gemaakt te hebben. Maar ja, uh, uh, als politieke leider worden die fouten natuurlijk altijd uh, onder een vergrootglas gelegd. Uh, ook dat... Uh... Ja, dat is begrijpelijk. Uh, uh, ja, ik, ik, ik uh, zou echt uh, meer van de feiten moeten weten. Ik, ik weet niet wat er destijds bij zijn klant gebeurd is. Uh, ik ken niet alle feiten. Ik heb er ook geen oordeel over. Ik ga over zijn politiek uh, functioneren... Uh, als uh, oprichter en als oud-voorzitter. En dat heeft hij echt heel erg goed gedaan met een grote inzet. En ja, als hij nu de conclusie trekt dat hij in het belang van alles beter kan aftreden... dan vind ik dat nogmaals heel triest voor hem en ook voor de partij. Al dus Jan Nagel eerder vanochtend in de uitzending. Proberen natuurlijk ook Henk Krol de hele ochtend al te bellen... maar tot nu toe neemt hij de telefoon nog niet op. <tie> Wel verbinding met Jolanda van der Velden bij de ANWB. Het is een drukke vrijdagochtendspits. Uh, het gaat ietsje beter op de A7. Ze hebben die vrachtwagen opzij kunnen zetten. Van Hoorn naar Zaandam voor Zaandam nog 9 kilometer. Een aanrijding op de A12 Utrecht Den Haag... bij knooppunt Gouwe 3 kilometer. Een auto met aanhanger geschaard. Er is maar één rijstrook open. Got no money at all Everywhere you see their face On a TV screen In the marketplace Some people got No money at all There are times When we forget There are times We all remember But yeah Some people got No money at all In Italië lijkt het nu toch echt voorbij voor Silvio Berlusconi. Een senaatscommissie stemt vandaag over zijn schorsing. Het heeft allemaal te maken met de eerdere veroordeling van Berlusconi voor belastingfraude. Silvio Berlusconi zal zijn zetel in de senaat vermoedelijk kwijtraken. En wie weet, want je weet het maar nooit met hem, voor altijd uit de politiek verdwijnen. De miljardair Berlusconi maakte zijn fortuin in de jaren 60 in het onroerend goed in Milaan. In de jaren 80 maakte hij furoren met zijn eigen voetbalclub, AC Milan. Naast AC Milan bezit hij zo'n beetje alle commerciële zenders van het land. En als de politiek zijn mediamacht wil inperken, richt hij zelf maar een partij op. Het movimento politico dat ik propongo non a Forza Italia. In 1994 wint hij de verkiezingen en wordt hij premier. Zijn regering valt na een paar maanden... maar Berlusconi heeft dan wel de mediawet aangepast... om zijn zakelijke belangen veilig te stellen. En na die eerste keer lukt het hem nog twee keer om minister-president te worden. Justitie beschuldigt hem van fraude en corruptie... maar Berlusconi komt er steeds mee weg. Opvallend is ook zijn fascinatie voor mooie vrouwen... In het geheim organiseert hij bunga bunga avonden Wilde feestjes met veel prostituees. De affaire met de minderjarige escortgirl Ruby lijkt hem fataal te worden. Berlusconi probeert het nog af te doen met een grap. Je kunt beter van een mooi meisje genieten dan homo zijn, zei Berlusconi. Maar zijn typische gevoel voor humor kan hem niet meer redden... Als de internationale markten hun vertrouwen in de Italiaanse economie dreigen te verliezen, moet hij aftreden, onder druk van de Europese Unie en president Napolitano. Mario Monti wordt de nieuwe premier. Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'Economia e delle Finanze, senatore professor Mario Monti. Berlusconi lijkt voor goed uitgespeeld, maar ondanks alles maakt Berlusconi toch weer een politieke comeback. Bij de verkiezingen begin dit jaar krijgt hij bijna een derde van de stemmen met zijn belofte om belastinggeld aan de kiezers terug te geven. La restitutione dell'IMU sulla prima casa, pagata dai cittadini nel 2012. Ook in de liefde gaat het hem voorspoedig. Berlusconi, inmiddels 77, verlooft zich met Francesca Pascale. Zij is 28. Sì, mi sono. fidanzato. è ufficiale. fidanzato. geeft zijn steun aan de nieuwe coalitie die geleid wordt door de linkse premier Letta. Maar erg lang duurt zijn wederopstanding niet. In de zomer wordt Berlusconi dan toch veroordeeld vanwege belastingfraude. Irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Berlusconi is woedend. Hij dreigt uit de regering te stappen, maar hij overspeelt zijn hand. Meerdere politici uit zijn eigen partij dreigen hem in de steek te laten. Berlusconi kiest eieren voor zijn geld en spreekt toch zijn steun uit aan de regering Letta. We hebben besloten, niet zonder interne werk, om een van fiducia aan regering De Senaat gaat hem nu waarschijnlijk zijn zetel afnemen vanwege zijn veroordeling. Voor iedere normale politicus zou dat het einde betekenen. Maar een normale politicus is Berlusconi nooit geweest. En die Senaatscommissie die uh, beslist over het lot van Berlusconi... die komt om half tien bij één. Begint dan de zitting met een hoorzitting. Berlusconi zal daar niet bij zijn. En de stemming volgt dan na die hoorzitting. Uitslag daarvan hoort u natuurlijk op Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Overzicht. Katrien Straatman. Ja, het vertrek van Henk Krol als leider van 50PLUS... is trending topic op Twitter. Er is veel verontwaardiging. Suzanne Moerkerk bijvoorbeeld twittert heel hard schreeuwen dat ouderen worden gepakt, maar zelf je werknemers met een pensioengat opzadelen. En dat is voor Rosalie Smits reden om de kiesdrempels van de partijen flink te verhogen. Je hebt niks aan die splinterpartijen, vindt ze. Volgens politiek commentator van de Volkskrant Raoul Dupré is de waarschijnlijke opvolger van Henk Krol in de Kamer Martine Baai-Timmerman. Interpol faalt in de aanpak van Diefstal, staat in de Telegraaf. Veel gestolen auto's en vrachtwagens die naar het buitenland verdwijnen... zouden terug kunnen als de Nederlandse vestiging van Interpol... haar werk beter zou doen. Verzekeraars en ondernemers zouden miljoenen euro's aan schade leiden... omdat de politie te langzaam werkt. Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en Verzekeraars... kunnen gestolen voertuigen soms tot in Egypte, Jordanië en Marokko... worden getraceerd. Lokale autoriteiten willen alleen medewerken... met een verklaring van Interpol in handen. Maar het duurt heel lang voordat die verklaring er is... en dat kost het bedrijfsleven euro's. Alle grote nieuwsmedia in de VS openen met de schietpartij in Washington, D.C. Een auto probeerde door een barricade heen te rijden bij het Witte Huis en zette vervolgens koers naar Capitol Hill. De politie zette de achtervolging in. CNN volgde de wilde race door het politieke hart van de Verenigde Staten op de voet. Een erratic driver die had al een White House barrier arrives at west front of the U.S. Capitol. You can hear the shots fire as the driver with multiple police cars in pursuit hit speeds of up to 80 miles an hour before it all comes to an end on the Capitol's east side. Vrouwelijke bestuurder uit Connecticut is uiteindelijk doodgeschoten door de politie. Ze was waarschijnlijk in de war. Haar kind van één jaar, op de achterbank van de auto zat, bleef ongeduurd. De schietpartij kwam extra hard aan in Washington... omdat daar, nog in drie weken geleden, een soldaat het vuur opende op een marinebasis. Vlakbij Capitol Hill. Daar kwamen toen dertien mensen bij om het leven. Docenten in het middelbaar onderwijs krijgen meer mogelijkheden om part-time mee te draaien in het bedrijfsleven. Het geeft ze betere carrière mogelijkheden. Dat staat in de lerarenagenda die vanmiddag wordt gepresenteerd door het ministerie van Onderwijs. En het AD schrijft erover. De combinatie van een aantal dagen voor de klas en een paar dagen in het bedrijfsleven zou vooral jonge docenten aanspreken. Proef met de bijbaan start dit najaar. Onder de kop vlees wordt het nieuwe roken schrijft Spits dat een kwart van de kinderen tussen de 14 en Tussen de tien en veertien jaar het zielig vindt om dieren te eten. Vooral het slachten van paarden en konijnen vinden ze zielig. Kinderen van zes vinden dat ook al. Ja, kan ik meenemen. <laughs> als deze kinderen volwassen worden, neemt het aantal vegetariërs toe. zegt de eigenaar van een net geopend vegetarische slager in Den Haag in de krant. Als het merendeel van de mensen geen vlees meer eten, dan sterft de carnivore vanzelf uit. voorspelt hij. Net als er met de rokers is gebeurd. Oh. Hai. Die zijn er nog volgens mij. <laughs> Je nou, wil, hoor. Over dierendag gesproken. De nieuwe soorten die ontdekt zijn in Suriname... zien we al op de voorpagina van de Volkskrant. Het zien een heel eng-achtig insect. En een chocoladebruine kikker. Meer huiselijke dieren, hoort u zo dadelijk bij Paul Sanders... vanwege Dierendag is hij in het asiel vanochtend. Blijft u luisteren. Vandaag in vrijdagmiddag minister van Staat, Els Borst, over de schuivende grenzen bij euthanasie. Als je incontinent bent, je kunt niet meer lopen, je kunt geen televisie meer kijken. Je bent doof, dan is het echt wel over en uit. Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. There's no need to be tolerant for the intolerant. Veel satire. Voor mij is dit toch echt een kinderboek hoor, want er zit zelfmoord in, anorexia. En live muziek van Rick de Leeuw. Hou me vast en zeg me dat het goed komt.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 UBC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro ex-BTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer.